ZFM Klassiek. Ja, zoals ik u al beloofde... en zoals een of andere trompet er eventjes vergat. <laughs> De trompetter uit en Briel. Maar zoals ik u al beloofde, als u weer bij ons terug zou komen... in het tweede deel van het programma van ZFM Klassiek. Hedenavond gepresteerd, gepresenteerd door Dolly Tempierik in plaats van Ruud Jansen, zoals u wekelijks van ons gewend bent... Bij het afscheid nemen van het eerste uurtje heb ik u beloofd... dat we zouden gaan luisteren naar het Requiem in d mineur van Wolfgang Amadeus Mozart. Uh, dit is een uh, uitvoering van Max Emanuel Senschik. En uh, laten we lekker ervan genieten. Hier komt het Requiem in d mineur, Als tenminste mijn muis mee wil werken. En dat doet hij nu. Daar komt hij. Het was hem alweer. Hij zit er alweer. Jongens, jongens, jongens, jongens, jongens. Heel even wachten ze. Ach man, ze zitten allemaal klaar met die cello's en willen meteen doorgaan. Heel even, één momentje. Dan kan ik het even het vorige nummer afkondigen. Want we hebben geluisterd naar uh, het Requiem van uh, Wolfgang Amadeus Mozart. Was weer prachtig. Hè? Vond u ook niet? Dan gaan we nu door met het uh, cello-concert cello in Zee-majeur. Van, uh, gecomponeerd door, nou moet ik kijken of ik het goed zeg. Joseph Mislevec, En uitgevoerd door Wendy Warner. Ook zo'n prachtig instrument naar te, om naar te luisteren. Geniet van het cello concert in Zeemailleur. Nou, Zijn naam is dan misschien niet uit te spreken, maar het is toch wel een prachtig, prachtige componist. Een fantastische componist bedoel ik eigenlijk te zeggen met een prachtig stuk wat hij geschreven heeft voor de cello. Eens um, even kijken waar uh, zitten wij. Wij gaan verder met een uh, stuk van Frédéric Chopin. En dat stuk heet Een grande valse brillante. Het is gespeeld in E-flat majeur. En uitgevoerd door Basinia Schulman. Luister met ons mee naar Frederik Chopin. Jongens, als je toch zo kan, zou kunnen spelen als Basinia Schulman. Mijn god, geweldig. Ik ben al blij als ik de vlooienmars master op een nette manier uitkrijg. Heel erg mooi, ik heb ervan genoten. Dank je wel, Basinia. En dank je wel natuurlijk ook Frederik Chopin... zonder wie dit stuk nooit gespeeld had kunnen worden. Uh, we gaan nog even door met een ander ontzettend bekend stuk... Um, ik heb hiervoor gekozen omdat ik een poosje geleden uh, Goedemorgen Zandvoort uh, presenteerde. Of nee, niet presenteerde. Hoe kom ik daar nou bij? Uh, begeleide uh, aan, het, aan het mengpaneel. En uh, te gast was een, uh, een dame van uh, onze Classic Concerts hier uit Zandvoort. Hè, die dus uh, vaak op de zondag gegeven worden. Uh, waar u overigens ook de prachtigste muziek kunt beluisteren van de beste muzikanten, echt waar. Ook om vreselijk van te genieten. En toen hadden we het over, en daar kwamen de mensen even niet op... over de Dans Macabre. En uiteraard is dat zo'n nummer die gewoon niet mag ontbreken. Ik heb hem ook voor u meegenomen. De Dans Macabre in G mineur. Uh, geschreven en gecomponeerd dus door Camille Sessant... En uitgevoerd door het Sloveens Radio Symfonie Orkest. Dansmacabre, ook wel bekend eh, bij de jeugd vanuit het eh, spookhuis. Het, het, het, bij de dansende, uh, ja, hoe noem je dat ook alweer? Een uh, kerkhof, hè? Oh ja, bij het uh, ontwaken in het kerkhof, op het kerkhof in de Efteling. Ook daar wordt hij gespeeld en daar kent de jeugd hem van. En uh, wij kennen hem gewoon allemaal. Nog van de ouderwetse langspeelplaat neem ik zomaar aan. In ieder geval gaan we er nu lekker van genieten. Wauw, wauw, wauw. Daar word je toch even helemaal stil van, van zo'n compositie. Het is niet te geloven. Hoe, hoe kan iemand het schrijven en bedenken? Geweldig, fantastisch. Het, we kunnen er maar mooi naar luisteren. Zo is het toch prachtig uitgevoerd door het Sloveens Radio Van Camille Sessant, de dans macabre. Uh, ik neem u toch weer even mee naar een uh, mooi, uh, mooie cellosonate... Want wie kunnen we natuurlijk absoluut niet laten ontbreken in deze reeks van componisten. Dat is natuurlijk Ludwig van Beethoven. En Ludwig van Beethoven heeft een prachtig cello-concert geschreven. In, en dat is zijn eerste cello-sonate in f majeur gespeeld door Jaroslav Tiel. U luistert nog steeds naar ZFM Klassiek op de zondagavond tussen 7 en 9. Normaliter gepresenteerd door Ruud Jansen, maar vandaag in een gastoptreden door mijzelf in persoon Dolly Tempirik. en uh, Ik vind het zo fijn dat ik het een keertje als gast mag gaan doen, of heb gedaan al bijna, want het tweede uur zit er ook alweer voor de helft op, dus we gaan naar onze laatste stukken toe. Zojuist heeft hij dus geluisterd naar een cello sonate nummer 1 van Ludwig van Beethoven. We gaan nu luisteren naar een pianoconcert van Rachmaninoff. Ook iemand die natuurlijk echt in de rij thuis hoort. Sergi Rachmaninoff. zijn het gewoon twee stukken van Rachmaninoff geworden. Het eerste stuk, um, het pianoconcert nummer twee... zoals ik u al vertelde, uitgevoerd door het City of Birmingham Orchestra. En u heeft ongetwijfeld in de melodie van de compositie... het nummer All by Myself herkend... Uh, wat in de top 40 heeft gestaan in onze huidige tijd... Uh, na het pianoconcert nummer 2 kwam het, uh, concert, het, het nummer Liebesleid... uitgevoerd door Frits Keisler. En uh, waarom heb ik nou voor dat nummer gekozen? Omdat ik dat nummer zo kenmerkend vind voor de typische stijl van Rachmaninoff. Die prachtige watervallen die uh, vanuit die piano voortkomen. Ik zie dat we onderhand uh, op uh, tien voor negen zitten... Dus bijna aan het einde van het programma zijn. Ik wil u uh, als laatste laten luisteren naar Eine Kleine Nachtmuziek. Dus we gaan weer terug naar Wolfgang Amadeus Mozart. Niet dat dat nou echt een hele topfavoriet van mij. is. We komen per ongeluk gewoon weer bij hem terug. Een uitvoering van het City of London Symphony Orkest. En ik neem aan dat we daarmee het programma uit zullen gaan... Dus ik dank u alvast heel hartelijk voor het luisteren. Volgende week kunt u luisteren weer naar Ruud Jansen... die dan twee uur zal wijden aan alle werken van Strauss. En uh, ik heb het een eer gevonden dat ik dit programma voor u heb mogen maken. Ik heb er enorm van genoten. En natuurlijk hoop ik dat u thuis ook van deze afgelopen twee uur... ontzettend genoten hebt... Uh, normaal gesproken ben ik morgen weer te horen tussen 12 en 2. Maar omdat het tweede Pinksterdag is, is er geen live Zandvoortlunch. Dinsdag is er ook geen live Zandvoortlunch. Want dan is Ruud Jansen en Angela nog niet in de buurt. Maar woensdag zijn Ruud Jansen en ik weer aanwezig van 12 en twee Zandvoortlunch. Gaat u nu nog genieten van Eine Kleine Nachtmuziek? Um, ik wens u nog een hele fijne... Avond toe en een nog fijnere tweede Pinksterdag. En we hopen u gauw weer te horen. Bedankt voor het luisteren.